Reddy Fantijn met het NOS Journaal. De Schotse premier Sturgeon stelt een nieuw referendum uit over de vraag of Schotland onafhankelijk moet worden. Ze willen nu eerst voor zorgen dat de Brexit-onderhandelingen van het Verenigd Koninkrijk met de Europese Unie zo gunstig mogelijk uitpakken voor Schotland. In maart wilde Sturgeon nog een onafhankelijkheidsreferendum uitschrijven voor eind 2018, begin 2019. Ze is naar wordt aangenomen van idee veranderd doordat haar partij bij de Britse parlementsverkiezingen begin deze maand een groot verlies heeft geleden. De SNP verloor 21 zetels. En dat wordt uitgelegd als een teken dat veel schotten een vertrek uit het Verenigd Koninkrijk niet aandurven. In de Duitse stad Woepertaal wordt een flatgebouw ontruimd. De gevelbekleding van het gebouw is van hetzelfde materiaal als van de Grenfell Tower in Londen, die twee weken geleden helemaal uitbrandde. Daarbij vielen zeker 79 doden. Het vuur kon heel snel om zich heen grijpen doordat de gevelbekleding zeer brandbaar was. Sindsdien worden in Duitsland alle flatgebouwen gecontroleerd. De Britse premier May wil een groot nationaal onderzoek... naar de gevelbekleding op flatgebouwen in Engeland. Aanleiding is de verwoestende brand. Daarbij kwamen zeker 79 mensen om het leven. Tot nu toe is al gebleken dat 95 flats in Engeland... niet voldoen aan de brandveiligheidseisen. Ook staatssecretaris Dijkhoff wil dat er wordt gekeken naar de arcadehallen onder de naam Game State. Daar kunnen speelgoed en elektronica worden gewonnen. En ze richten zich volgens Dijkhoff in de praktijk vooral op kinderen. CDA Kamerlid van Torenburg noemde die hallen kindercasino's. Volgens haar worden kinderen er opgeleid tot ervaren gokkers en is het risico op verslaving groot. Het weer. Wisselend bewolkt met een paar buien. Daar kan ook onweer bij voorkomen. En morgen neemt in de loop van de dag de kans op een bui weer toe. Ook dan is onweer mogelijk, vooral in het oosten en noordoosten. Het wordt morgen van 21 tot 25 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. In de Randstad is er nog flink wat vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Leidsendam, 14 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel vrij. Vertraging nog ruim een half uur. En op taal 44 vanuit Amsterdam naar Den Haag, bij Wassenaar, 4 kilometer. Daar is de vertraging nog bijna een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven lekker, lekker.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 to